Manik Marnix met het NOS Journaal. Twee Nederlandse zweefvliegers zijn om het leven gekomen... toen hun vliegtuigjes boven Duitsland tegen elkaar botsten en neerstortten. Een van de slachtoffers is een man van 29. Hij was in de ochtend vertrokken vanaf het vliegveld bij Lemelerveld in Overijssel. De vliegtuigjes stortten aan het begin van de middag neer, op een paar honderd meter van elkaar. De Duitse luchtvaartautoriteit onderzoekt wat de oorzaak is van de botsing. De strijd om het lijsttrekkerschap bij het CDA gaat tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt. Zij kregen in de eerste ronde de meeste stemmen. Daardoor is Mona Keijzer afgevallen als kandidaat. Zij riep haar aanhangers op om in de tweede ronde te kiezen voor Omtzigt. Die tweede ronde begint vanavond en duurt tot dinsdagmiddag. Woensdag moet bekend worden wie het CDA mag gaan leiden. Bij een gijzeling en schietpartij in een kerk in Johannesburg zijn vijf mensen omgekomen. De politie kon een onbekend aantal gijzelaars redden. Vier van de slachtoffers werden neergeschoten in een auto die daarna in brand werd gestoken. Er zijn veertig verdachten opgepakt en dertig vuurwapens in beslag genomen. De kerk is het hoofdkwartier van een van de grootste en rijkste Zuid-Afrikaanse pinksterkerken. Volgens de politie was ruzie tussen kerkleden mogelijk de reden voor de gijzeling. In de Bulgaarse hoofdstad Sofia hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de regering van premier Borisov. Ze beschuldigen hem van corruptie. Na botsingen tussen demonstranten en aanhangers van de premier werden 18 mensen opgepakt. De protesten begonnen na een inval op het kantoor van president Radev, die door het OM wordt verdacht van corruptie. Maar volgens Radev is juist de premier corrupt en moet hij aftreden. Het weer. Eerst opklaringen, daarna een frisse nacht met temperaturen tussen de 6 en 9 graden. Morgen droog en meer zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Ook maandag droog met zonnige periode en dan ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 De naam waar van de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio. Ben naar het En zet hem op 106.9. 06.9. Zie je 24 uur per dag hete zomer is. Bemzant voor ja, 106.9 FM Can you? Oh, yeah. Bye.